Mariette Krol met het NOS Journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt verdacht materiaal dat is gevonden in het bandenbedrijf in Os. Omdat het mogelijk een explosief is, werd het bedrijf de afgelopen avond tijdelijk ontruimd en werd de omgeving afgezet. Het bedrijf handelt op een industrieterrein in oude banden van legervoertuigen en vliegtuigen. Het materiaal werd gevonden toen een medewerker een band van een velg probeerde te halen. De band was afkomstig van het Britse leger. De Britse boulevardblad The Sun gaat de foto's van de naakte prins Harry toch publiceren. Dat gebeurt in de editie van vandaag. Eerder besloten alle Britse kranten en websites af te zien van publicatie onder druk van de Britse Raad voor de Journalistiek. Die was gewaarschuwd door de koninklijke familie. Buitenlandse media toonden de foto's wel. Op de twee foto's genomen in een hotel in Las Vegas is de 27-jarige Harry naakt te zien met een jonge vrouw die ook naakt is. De Sun zegt dat het blad respect heeft voor de wensen van de koninklijke familie, maar dat het met het publicatieverbod de persvrijheid in het geding was. De Amerikaanse tv-zender Fox News zegt dat het de identiteit heeft achterhaald van de commando die betrokken was bij het doden van Osama Bin Laden en daar een boek over schreef. Volgens Fox News is het boek geschreven door Matt Bizonet, een 36-jarige oud-commando uit Alaska. Volgens de uitgever was hij een van de eersten die vorig jaar de Kamer van Bin Laden binnengingen. En hij zou er ook bij zijn geweest toen hij werd doodgeschoten. Het boek wordt uitgebracht op 11 september. PSV heeft zijn eerste wedstrijd voor plaatsing in de Europa League gewonnen. In Montenegro werd het tegen FK Zeta 5-0. Al na één minuut scoorde Toivonen. En in de laatste twintig minuten van de wedstrijd vielen er doelpunten van Matas, Strootman, Lens en Van Bommel. De uitslagen van de andere wedstrijden in de laatste voorronde van de Europa League. Feyenoord tegen Sparta-Praag werd 2-2. Bursa Spoor tegen Twente 3-1. Molde FK tegen Heerenveen werd 2-0. En Angie tegen AZ eindigde in 1-0. Volgende week zijn de returns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 Vol met gedachten, de tijd ik langs en door Slaveloze nachten, de zon bij ik langs en door M'n ogen reeds gesloten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 Schapen de zon breekt door Achterval door mijn toekomst. Zo'n naar morgen, daarom ik dicht wachten in mijn bed. O vol met gedachten.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 The joy it brings.